What has already happened to Tokyo will happen to every Japanese city whose industries feed the Japanese war machine. If the Japanese insist on continuing resistance beyond the point of reason, their country will suffer the same destruction as Germany. Our blows will destroy their whole modern industrial plant and organization, which they have built up during the past century and which they are now devoting to a hopeless cause. We have no desire or intention to destroy or enslave the Japanese people. But only surrender can prevent the kind of ruin which they have seen come to Germany as a result of continued useless resistance. We horen president Harry Truman. Hij waarschuwt het Japanse volk voor de gevolgen mocht de oorlog blijven doorgaan. Het geweld in Europa was intussen voorbij. De onvoorwaardelijke overgave van Nazi-Duitsland aan de geallieerden kwam er op 8 mei 1945. Maar het brutale conflict in Azië ging nog door. Van een Japanse overgave was nog geen sprake. De voorgaande jaren hadden trouwens een evolutie gekend in de manier waarop over oorlog werd nagedacht. Aan het begin van de oorlog had Franklin Delano Roosevelt nog opgeroepen om geen doelwit te maken van burgerpopulaties. Maar rode lijnen schuiven op en een oorlogslogica vervormt premissen en conclusies. Wat eufemistisch strategisch bombarderen wordt genoemd, begon al zeer vroeg in de oorlog. Een goed voorbeeld is de Blitz tussen september 1940 en mei 1941. Een aanhoudende reeks van bombardementen door de Duitse luchtmacht op Britse steden. Het doel van dergelijke bombardementen wordt gevat in een ander eufemisme. Het breken van de moraal. En ook aan de geallieerde zijde werd het als een geldig argument gezien. Een van de meest verregaande gevolgen was het bombardement op Dresden. In februari van 1945 lieten Britten en Amerikanen bijna 4000 ton aan springstoffen en brandbommen vallen op de stad. Het creëerde een vuurstorm die het leven kostte aan tienduizenden mensen. Als zoiets mogelijk was, zou het dan zoveel extra moeite kosten om argumenten te vinden voor het gebruik van een atoombom? De beslissing rustte op de schouders van Truman, maar die was eigenlijk een nieuwkomer. In 1944 was hij vicepresident geworden onder FDR, maar FDR stierf op 12 april 1945. En Truman werd plots zijn opvolger als president. Het is trouwens pas op dat moment dat Truman werd ingelicht over de ontwikkeling van de atoombom. Het toont hoe ver de geheimhouding van het programma ging. Vooral er Truman kon beslissen over het gebruik van de atoombom, moest natuurlijk nog aangetoond worden dat hij werkte. Vooral de plutoniumbom met zijn complexe implosiemechanisme, was een vraagteken. En daarom was een gigantisch experiment vereist. Codenaam TRINITY. De bom die zou gebruikt worden, werd al snel de gadget genoemd. Maar om zoiets te testen, had men een afgelegen locatie nodig. Een team met Oppenheimer en Kenneth Bainbridge trok erop uit. Op zoek naar een geschikte plek. Verschillende expedities later hadden ze hun locatie gevonden meer dan 300 kilometer ten zuiden van Los Alamos. De droge en gevaarlijke omgeving had in vroeger tijden een toepasselijke naam gekregen van de Spanjaarden. Hornada del Muerto, Dead Man's Journey. Het woeste landschap herbergde schorpioenen en duizendpoten die de mannen ochtends uit hun laarzen moesten schudden, als ook ratelslangen, vuurmieren en vogelspinnen. Voor het vlees en voor de sport werd er met machinegeweren op antilopen gejaagd. Op Ground Zero bouwde men een toren die 30 meter de lucht inrees. Daar rond, op verschillende afstanden, werd apparatuur geïnstalleerd om de verschillende soorten gevolgen van de explosie te kunnen meten. Onder de wetenschappers werd een weddenschap georganiseerd over de sterkte van de explosie. Naarmate Trinity naderde, werd Oppenheimer steeds nerveuzer. Kettingroken en meditatieve poëzie sleurden hem de moeilijke dagen door, tot het langverwachte moment aanbrak. 16 juli 1945 was de nacht van de test. Maar om twee uur dreigde een hevige onweersbui nog roet in het eten te gooien. De meteoroloog van dienst zei dat het nog steeds mogelijk was, alleen moest er gemikt worden op vijf à zes uur in de ochtend. Groves raakte geïrriteerd en vervloekte het weer, Uiteindelijk ging de storm liggen en werd akkoord gegaan dat het tijdstip van ontploffing 5 uur 30 zou zijn, net voor zonsopgang. Rond 5 uur 10 begon een timer van 20 minuten te lopen. Gehuld in de duisternis en de kilte van de woestijn begon voor velen de spanning ondraaglijk te worden. De orders waren om in het zand te gaan liggen met de voeten naar ground zero gericht, maar niemand gehoorzaamde. De drang om te kijken was gewoon te groot. Een minuut voor de ontploffing werd nog een waarschuwingsraket de lucht ingevuurd. Oppenheimer kon amper ademen en staarde ijzig voor zich uit. Op tien seconden weerklonk het geluid van een gong. De allerlaatste seconden verdwenen in de duisternis. En dan... Nul. Een enorme flits. Een intenser licht hadden de aanwezigen nog nooit gezien. Het duurde nog geen twee seconden, maar het leek een eeuwigheid. Toen de intensiteit van het licht afnam, verscheen langzamerhand een enorme vuurbal. Die bleef toenemen in omvang en dan hoger de lucht inrolde tot een gigantische paddenstoelenwolk van 12 kilometer hoog. Het equivalent van 25.000 ton TNT was zo net ontploft, uit een plutoniumkern die waarschijnlijk niet groter was dan een sinaasappel. Oppenheimer had er toen slechts twee woorden voor. Het werkte. Kenneth Bainbridge feliciteerde iedereen met het succes van de implosie. En toen hij Oppenheimer zag, zei hij tegen hem Now we are all sons of bitches. De eerste ontploffing van een atoomboom was een feit. Maar meteen moest duidelijk zijn dat dit geen gericht wapen was. De atoomboom gebruiken op een stad zou ongetwijfeld de dood van onschuldige burgers betekenen. Alleen was nu de vraag, waren de burgers van oorlogvoerende naties wel onschuldig? Door de oorlog had het begrip zijn betekenis verloren, want ook gewone burgers van Japan konden als strijdende partijen worden gezien. De Japanners werden gezien als fanatici, gekken die zichzelf opofferden in kamikaze aanvallen, die, zoals Saipan had aangetoond, nog liever massaal zelfmoord pleegden dan zich over te geven aan de Amerikanen. De bloederige oorlog in de Stille Oceaan was voor vele Amerikaanse soldaten een hel op aarde. Op Iwo Jima hadden de Japanners nog bewezen dat hun tactiek er niet in bestond om te overleven, maar om zoveel mogelijk Amerikaanse levens mede dood in te trekken. De zogenaamde essentie van de Japanner werd voor Amerikanen gevat in het toen breedgelezen Live Magazine. In de editie van 1945 stond een kort artikel met de veelzeggende titel A Jab Burns. Daarnaast stonden enkele foto's van een man die levend verbrand werd met een vlammenwerper. De tekst bij de foto's ging als volgt. Although men have fought one another with fire from time immemorial, the flamethrower is easily the most cruel, the most terrifying weapon ever developed if it does not suffocate the enemy in his hiding place it's quickly licking tongues of flame sear his body to a black crisp but so long as the jap refuses to come out of his holes and keeps killing this is the only way voor velen leek het evident om een atoombom te gebruiken het zou de oorlog verkorten en zo onnoemelijk veel Amerikaanse levens redden er speelden ook geopolitieke overwegingen, voornamelijk over een potentiële inmenging van de Sovjet-Unie in de oorlog tegen Japan. Bovendien had het project 2 miljard dollar gekost. Wat zou het Amerikaanse volk zeggen van zo'n investering als die niet eens gebruikt zou worden? Maar niet iedereen was overtuigd van al die argumenten. Verschillende wetenschappers hadden morele bezwaren tegen het gebruik van een atoombom. Leo de man die eigenlijk samen met Einstein de aanzet had gevormd voor het Amerikaanse programma, was een petitie gestart om het gebruik van de atoombom tegen te houden. En er werd ook geopperd dat de bom luider kon gedemonstreerd worden. Dat als de Japanners kennis zouden hebben van de vernieling van zo'n bom, dit voldoende zou zijn om ze te overtuigen van hun eigen overgave. De tegenargumenten bleken echter niet overtuigend. De uraniumbom Little Boy werd gebruikt op Hiroshima op 6 augustus 1945, erheen gevlogen in de Enola Gay, een B-29, gepiloteerd door Paul Tibbetts en vernoemd naar Tibbetts moeder. Het uranium was trouwens grotendeels afkomstig uit Belgisch Congo, ontgonnen uit de beruchte Shinkolobwe mijn Kolonialisme en uitbuiting in het ene werelddeel zorgen voor het materiaal dat een volk kon vernietigen in een ander werelddeel. Ondanks de totale verwoesting van Hiroshima weigerde Japan nog steeds de overgave. Die weigering moest het gebruik van de plutoniumbom Fat Man rechtvaardigen op Nagasaki op 9 augustus 1945. En eigenlijk was een derde plutoniumbom zo goed als klaar om een volgende stad in as te leggen. Maar Truman kreeg gewetensvroeging en gaf het bevel om het gebruik van atoombommen stop te zetten. Het was trouwens ook niet meer nodig. Op 15 augustus sprak keizer Hirohito zijn onderdanen toe. Het was de eerste keer dat ze zijn stem hoorden. Het keizerrijk had zich overgegeven. En de atoombom had de oorlog ten einde gebracht. In geen enkele daaropvolgende oorlog zou gebruik gemaakt worden van een kernwapen. Maar daarmee was het verhaal van de atoombom niet voorbij. Op een bepaalde manier was het nog maar net begonnen. De jaren daarop zouden immers uitdraaien op een wapenwetloop tussen de VS en de Sovjet-Unie, die eigenlijk alleen te beschrijven valt met het woord waanzin. De hoeveelheid aan kernwapens nam exponentieel toe, en het testen ging door. Onder andere op de atol Bikini in Micronesië. En in vergelijking met de ontploffing van de daaropvolgende bommen stelde Trinity eigenlijk niets voor. De grootste bom aller tijden, een waterstofbom, ging nog een stap verder door gebruik te maken van kernfusie, het samensmelten van atomen en het proces dat energie opwekt in de zon en andere sterren. Trinity had al een kracht van 25.000 ton maar bij de grootste waterstofbom was dat niet minder dan 50 miljoen ton geworden. De vuurbal had een diameter van 8 kilometer. Ook op een andere manier ging het verhaal van de atoombom door. De overlevenden van Hiroshima en Nagasaki hadden niet alleen te kampen met gruwelijke verwondingen, de levenslange effecten van stralingsziekte, het trauma van de gebeurtenissen en het verlies van hun naasten die waren omgekomen bij de explosie. Ze kregen bovendien te maken met discriminatie en uitsluiting en werden jarenlang in de kou gelaten door hun eigen overheid. In de allereerste aflevering had ik al het boek Hiroshima van John Hersey aangehaald. Ik zou er nog verder uit kunnen citeren of enkele passages uit het boek van Rhodes plukken, maar ik wil eerder aanraden om het boek van Hersey zelf op te pikken. Het is vrij kort. Op enkele uren is het uitgelezen, maar de getuigenissen zijn onvergetelijk. Het is een bijzonder aangrijpend relaas van de bom op Hiroshima en de decennia lange gevolgen ervan voor de overlevenden. Daarmee ben ik ook op het einde gekomen van deze podcast. Wie verder wil lezen, vindt hopelijk inspiratie in de leeslijst, waarin bovendien documentaires en andere podcasts opgenomen zijn. En tot slot. Iedereen die blijven volgen is tot deze laatste aflevering, wil ik uiteraard hartelijk danken om te luisteren.